A van Aap en de B van Bal De C van Club en de D van Dal De E van Eend en de F van Fred Dat zijn de eerste letters van het alfabet A, B, C, D, E, F, G Zing dit liedje met ons mee De letters gaan van A tot Z De 26 letters van het alfabet De H van hij en de I van ik, de J van J en de K van klik, de L van lach en de M van met, dan heb je weer wat letters van het alfabet. M-O-P-Q-R-S-T, zing dit liedje met ons mee, de letters gaan van A tot Z, de 26 letters van het alfabet. De V, de B B. en na de X komt nog de E. En tot slot de letter Z, dan heb je alle letters van het alfabet. A, B, C, D, E, F, G, zing dit een liedje met ons mee. De letters gaan van A tot Z, de 26 letters van het alfabet. De 26 letters van het alfabet. De 26 letters van het alfabet